Gert Uber met het nos -journaal. Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die oorspronkelijk uit Turkije komt. In de heropvoedingskampen zouden miljoen mensen wonen. Turkije spreekt van een grote schande voor de mensheid. Mensenrechtactivisten riepen afgelopen week Europese en islamitische landen op... om het voortouw te nemen in een VN-onderzoek... naar de opsluiting en indoctrinatie van Oeigoeren.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 Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar een vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een week geleden hielden de passagiersbegeleiders op Schiphol al stiptijdsacties. Het weer, een groot regengebied, trekt over het land het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig. Het is zacht, 6 tot 9 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan. Aan zee kan het dan stormachtig worden.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 Meld je dan aan voor de CFM-redactie. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. We moved around a lot when I was a kid. Cause my daddy was the traveling type. Last thing in the world that he'd like to do Was to watch that box and smoke a pipe Yep, yeah, we lived all over the city and the country And that's the reason why I got itchy feet And I want to kiss this down goodbye Only thing I'll miss Yeah, after I'm gone Is this very special woman I know She's got a lot of ways To get me to stay Even though I really want to go Hey, she Wild, that oxy Fine and foxy But that's the reason why I'm kicking around And I want to kiss this town goodbye It's the black Fly for that that saddle. a place to put down. Saddle, saddle, saddle, saddle, saddle. You do the do the do the do the do that do the do that do the do the do the do that do the do the do the do the Hartelijk welkom bij CFM Jazz, tweede uur. En ik moet zeggen, het is inmiddels gezellig druk geworden. Ik zie verschillende mensen die komen kijken. Ik zie mensen aan de koffie, ik zie mensen hier aan de tafel zitten. Ik zie een hele jonge gast die hier is komen kijken. Misschien wil hij wel iets zeggen. Hoe heet je? Welke microfoon is dat? Welk nummer staat er op? Twee? mooi. Pim. Pim, en waar woon je? ehm um, eh, um, C.A. Dokter C.A. Gerkenstraat 139. Ah, kijk eens aan. Een echte Zandvoorter die hier op bezoek komt. En wat vind je ervan om hier te kijken? Leuk. Oh mooi zo. Ben je wel eens eerder in een studio geweest? Nee. Dit is de allereerste keer? Ja. Nou, ik vind het knap dat jij zomaar wat durft te vertellen, hoor. Inmiddels staat Adam achter de microfoon. Eens even kijken of de heren van de techniek ook in de buurt zijn. Of uh, Marcus kan komen. Ja, we hebben het al gehoord vanochtend. In het eerste heeft Adam twee sets gespeeld En nu speelt hij twee nummers. Welke nummers ga je spelen, Adam? 1200 nummer. Dry Little Tenderness, dat kennen we allemaal. Autos Redding. En misschien kan je de filmen de Commitments herinneren. De Commitments was zo'n bandje uit Ierland. Daar speelde, zat Andrew Strong in. Die zingt dat nummer ook. Prachtig. Maar Andrew Strong, die speelt, speelt hier niet. Maar Adam Spoor staat hier klaar. Als Marcus komt, dan kan hij even de knoppen aanschuiven... die we nodig hebben om hem te laten horen. Two, three, four... Thank <laughs> you. a little tenderness. Nou, nog één dan. Daar gaat ie. Daar komt hij Hopelijk. Ja. Fly me to the moon. Let me play. Among those stars. Let me see what spring is. So fill my heart with song Let me sing forevermore Oh, you are all I long for All the worship I adore In other words Please be true In other words I love You You Adam Spoor nou, Dat klonk weer geweldig Adam Je reegde de nood aan elkaar, als een tovenaar en Eens even kijken wat we dan doen Is Even een nummertje tussendoor Van een, een iets Nederlands Seven Steps Harry Verbeke en Rob Aargebeke. I'm here. Ik denk, ik hoor wat achtergrondgeluid. Dat kan kloppen, want het is inmiddels behoorlijk druk geworden hier. Maar u bent natuurlijk ook hartelijk welkom... om een kopje koffie te komen drinken, een glaasje fris... en te kijken hoe je radio gemaakt wordt. Er zijn nog verschillende mensen uit de buurt hier binnenlopen. Gewoon om eens te kijken, hoe zit het nou in elkaar? En ondertussen draaien we ook nog mooie muziek. Iets van Tony Bennett en Lady Gaga. Kom, komen ze. Oude Tony Bennett en de, ja, Lady Gaga, wat een combinatie hè. Maar die Lady Gaga kan er best wel van, die staat nu weer in de publiciteit met een film, A Star is Born, daar zingen ze ook prachtige nummers in. Maar dat terzijde, Tony Bennett, ik denk rond de 90, 92, treedt ook nog op, begreep ik. Dus ja, sommige mensen houden het vol in de jazz, andere wat minder. De jazz is toch wel een muziekje wat slachtoffers maakt soms, zorg maar zeggen. Inmiddels staat hij bij de tafel en is bezig zijn, uh, mic zijn koptelefoon in te pluggen. Uh, Leon, dat is de nieuwe programmaleider. En ik ga even met hem in gesprek. Ik denk dat hij op nummertje drie zit. Uh, dag, Leon. Het is een beetje rumoerig hier, maar misschien kan je het toch verstaanbaar maken. Ja, ja, uh, uh, misschien wil je eerst even uitleggen, wie is Leon? Uh, Leon van es is een... Uh... Nieuwe bewoner van Zandvoort, althans, pakweg in jaren vijf. Ik ben een echte Utrechter, of Utrechtenaar... maar daar zijn altijd de meningen over verdeeld... van wat het nou welk is en wat het niet is. En ik zit sinds een jaar in het bestuur... en sinds kort doe ik ook de uh, programmaleiding van het geheel. En uh, ja, het, het is... Het is de manier om van Zandvoort te houden, zou ik haast zeggen... om door bij ZFM iets te gaan doen. Ja. Want dan kom je heel Zandvoort tegen. Ik word ook regelmatig... begroeten wij mensen dat ik bij mezelf denk... god, wie is dit nu weer? Maar dat en, hoort er dan, en dat zegt gewoon vriendelijk, er dan vriendelijk gedacht. Ja, uiteraard. <lacht> maar het is ontzettend leuk om te doen. En Zeker als je nou weer zo'n open huis hebt... en je ziet iedereen weer binnenwandelen. Uh, medewerkers die uh, binnenkort... Uh, jouw programma gaan ondersteunen. Ja. He, ja. Met, uh, met Jazz... En uh, afspraken die uh, inmiddels al uh, weer aankomen... dat we weer volop aan de bak gaan ja. met de Jumbo-dagen... als Max er weer is. Dus het wordt weer, uh, het wordt weer een heel spannend jaar. Ja. Heb je nog specifieke plannen? Wat ga, hoe ga je het doen als programmaleider? Nou, wat het uh, belangrijkste is... is ik denk dat ik uh, uh, heel goed ga kijken... en ik doe dat uh, samen met uh, Cor Draaier en uh, met anderen die ik hopelijk binnenkort in de muziekredactie uh, mag verwelkomen... die in oprichting is um, om de kleur en de klank van het, van het hele station... is gewoon is lekker onder de loep te nemen. Goed, goed te kijken naar wat zijn de goed beluisterde programma's... waar zouden we de muziek iets anders kunnen insteken... waardoor het net iets uh, mooier tevoorschijn komt. Um, dat is een taak. Verder... Uh, denk ik dat we echt toe zijn aan wat nieuwe programma's die erin moeten. Okay. Oké. Heb je daar specifieke ideeën over dan? Nou, uh, een van de leuke nieuwe programma's die er aan uh, gaat komen... is uh, de Kids Kidsacademie. Uh, daar is uh, Dolly Tempier, die ik druk mee bezig. Uh, we hebben de eerste uh, klas al binnen gehad in de studio. En dat is echt ontzettend. Oh, Ik zie dat Dolly inmiddels aangeschoven ja, ja. is. Misschien kun je ze er iets over vertellen. Het is wel heel spontaan, Dolly, maar uh, jouw kennende... denk ik dat je wel zo even <lacht> iets kan zeggen kijk we hadden vroeger wel eens een een klasje in de... oh ik hoor hem heel erg ja. we hadden vroeger al eens een klasje af en toe hier rondlopen dat deed uh, Albert Jan dan maar verder gebeurde daar weinig mee en toen dacht ik van joh is dat niet leuk om dat als basis te gebruiken en uh, dat uit te bouwen en dat heb ik dan met Leon besproken en mijn idee was dus om de kinderen hier een rondleiding te geven en dan te kijken welke kinderen het leuk vinden om, om een, zelf een uitzending te gaan maken en te gaan leren over dat maken. En <coughs> inmiddels staan er al heel wat scholen op het programma. Die zijn al ingeroosterd om die, opleid, uh, die uh, rondleiding te komen doen. De eerste hebben we pas gehad. En het mooie is, ik dacht, nou, als we daar vier of vijf kinderen uit weten te vissen. die, uh, die erg radiominded zijn. Ze hebben, er hebben zich van de 24 kinderen al 17 opgegeven. Nou, zeg, dat dus, wordt een succes. Als, al die kinderen, als het bij al die scholen zo gaat. dan heb ik er nog een kluif aan straks. Ja. <lacht> nou, wel maar, wel maar, het doen. voordeel ervan is dat uh, Dolly ontzettend goed met die kluiven kan omgaan. Hè? Want er, hoe meer, hoe beter, zegt ze altijd maar. En dat is natuurlijk heel leuk. En zijn er nog andere ideeën, Leon? Uh, nou, verder denk ik dat het leuk is om eens verder te kijken naar... Uh, wat is nou bijvoorbeeld de smaak van een ZFM'er? En om elke week een uurtje uh, ruimte te maken... dat een ZFM'er zijn eigen artiest mag presenteren. En dat wel op een leuke manier moet doen. Ja. Hè, dus er ook wat over moet vertellen. Ja. Hè, wie is het en waarom vind je dat nou zo leuk? Um, maar verder zijn er natuurlijk ook ideeën om... Uh, weer terug te komen met uh, sport op zondagmiddag... Uh, om in ieder geval voor elkaar te krijgen dat uh, ZFM luncht... Hè, het programma waar ook weer Dolly in zit, maar ook uh, Ruud Jansen... dat we dat gewoon echt elke dag kunnen gaan doen. En uh, ja, dus echt flink aan het bouwen om... Uh... Maar je, je hoort wel eens vandaag de dag van uh, luisteren jongeren nog radio... Absoluut. Ik denk dat er een heleboel jongeren alleen op een andere manier. Ja. Uh, dus dat betekent dat wij uh, er goed voor moeten zorgen... dat het ook online beluisterd kan worden. Dat je het op je mobiel kan beluisteren. Uh, dat uh, je jongeren ook aangeeft dat uh, specifiek programma's... die een beetje op hun lijf geschreven zijn... dat je daar ook de uren bij gaat zoeken dat ze luisteren. Ja. Kijk, je kan niet verwachten dat ze zeg maar s morgens om, om tien uur luisteren. Dan zitten ze op school, ze zijn aan het werk of wat ja. dan ook. Uh, dan zitten we eigenlijk wat meer in de arbeidsvitamine. En we zitten wat meer voor uh, de wat oudere bewoners uh, om daar leuke programma's ja. voor te maken. Maar uh, bijvoorbeeld om uh, op donderdagavond om, uh, om een uur of tien eens even flink erin te gaan met uh, Ruud Jansen. Die dan waanzinnige muziek tevoorschijn kopen. is een geweldige collectie. Ja, daarom. Dus uh, dat zijn de leuke dingen die ja. we gaan doen. Dus we gaan echt heel hard werken aan... Ja. Uh, zeg maar de kleur en de klank in de totaliteit van het station. En dat doen we niet alleen, dat doen we met z'n allen. Uh, vandaar dat we ook zeggen van... we hebben een, een, een muziekredactie nodig... waar mensen van verschillende... Stromingen, hè? dus waar iemand van jazz in zit, waar iemand van klassiek in zit, waar iemand van pop in zit, waar jong in zit, waar oud in jong zit. Jong en oud. Uh, waardoor je daardoor gewoon ja. op een hele leuke manier uh, de kleur en de klank van je seizoen ja. gaat neerzetten. Tot slot, waarom is lokale radio belangrijk, denk je? Nou, uh, enerzijds voor de lokale uh, nieuwsvoorziening die er is, mm -hmm. en anderzijds is dat je. Uh, met je radiostation ook een hele maatschappelijke functie kan hebben. En we hebben bijvoorbeeld vier uur uitgezonden vanuit Nieuw-Inekum. Nou, als je ziet hoe enthousiast mensen daarover worden... en mensen daarvan zijn, dat is gewoon te gek om te doen. We staan uh, binnenkort in mei weer op de familiebeurs in de Blauwe Tram. Dus gewoon een station wat middenin... Zeg maar de, de lokale maatschappij staat. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Een station wat midden in de maatschappij staat. Wat zichtbaar is. Wat veel uh, live uh, doet. Ja. Fair Veel live programma's, dat begreep ik al van de voorzitter. Ja, daar gaan we ook aan werken. En uh, we zijn echt van plan om bijvoorbeeld ook in de zomer aanwezig te zijn. Uh, er gebeurt echt heel veel op het strand. En om. Nou, zeg maar gewoon met de antenne onder je arm naar het strand toe te stappen... en gewoon uit te gaan zenden wat daar op het strand gebeurt. Daar zijn concerten, daar zijn dansdingen, er is van alles... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ZFM is bezig slagen vooruit te maken. Absoluut. En grote slagen. En grote slagen. En het leuke is dat uh, we komen heel veel enthousiasme tegen van alle medewerkers. We hebben één advertentie gezet voor nieuwe medewerkers... en er zijn er zeven binnenkomen wandelen, nou, dus kijk het leeft. Al. Kijk eens aan, nou, dat is goed om te horen. Ja? Dankjewel voor dit okay. interview. En misschien kom je vandaag nog wel eens vaker aan de microfoon zitten... om je verhaal te vertellen. Want Absoluut. we gaan door tot vier uur en bent u nog niet hier geweest... Dan nou, moet u zeker komen, want het is de moeite waard. Er zijn, is koffie, er is uh, limonade natuurlijk voor de kinderen. En wie weet, als je iets wil... kan je misschien nog wel iets in, in de microfoon zeggen. Uh, in de jazz heb je verschillende soorten muziek. En een van die soorten muziek die mij ook aanspreekt... is de thriller jazz. Dat is eigenlijk de crime jazz. En dat is wel eens leuk, want daar ga ik iets van draaien. Ik, misschien her, herinner je de, deze melodie wel. Quincy Jones, Ironside. Nancy Jones, nou, thriller jazz, crime jazz, daar is een hoop voor. Hè. Je hebt in Nederland de B-movie orchestra... die speelt heel veel van dit soort jazzmuziek... en dat is best grappig. Ik weet eigenlijk niet of ze nog optreden, ik heb ze in geen tijden gezien. Onlangs las ik het bericht dat Michel Legrand was overleden. En Michel Legrand heeft ook eens in de eindjarige 50 een Legrand jazz gemaakt met hele grote corriveeën. En het is toch goed om daar nog iets van te draaien. We kennen hem allemaal natuurlijk van de filmmuziek, talloze soundtracks... Maar dit is een heel mooi nummer van zijn cd, 1958, Le Grand Jazz. Dat was uh, uh, Michel Legrand. Ik noem een, een nummer van een, zang, een Nederlandse zangeres, Laura Fiji. Die zingt het nummer van M Michel Legrand. En dat is een, een nummer dat is waanzinnig bekend. Het is door zoveel jazzmuzikanten op de plaat gezet. Het is uit de film The Summer of '42. En dit nummer heet The Summer Knows. Een nummertje van Laura Fiji met Michel Legrand. The summer smiles The summer knows And unashamed She sheds her clothes The summer smooths The restless sky Ja, het eh, is inmiddels behoorlijk druk geworden, maar u bent nog steeds welkom. De koffie is klaar, de cola, de fris staat klaar. Dus u, om gewoon eens te kijken wat er uh, hier allemaal zich afspeelt. Ik zie dat heel veel mensen, ik zie zelfs de burgemeester binnenkomen. Kijk eens aan, dat is toch mooi werk dat ook de burgemeester even kon kijken... hoe het bij ZFM uh, allemaal gaat en draait. Uh, ondertussen zal ik nog een nieuw muziekje starten voordat onze zangeres uh, staat. Happy Talk, Lauren Kinhan. Hey. Today. Talk about things you like to do. You gotta have a dream if you don't have a dream, I'm gonna make a dream come true. They talk about a moon floating in the sky. Kinnen. Het is inmiddels behoorlijk druk geworden hier, maar je bent nog steeds hartelijk welkom om even te komen kijken. Het is zeker de moeite waard. De koffie staat klaar, de fris staat klaar en je, ziet, je hoort mooie muziek en je leert meer over radio. Er is iemand die meer muziek maakt dan uh, wie je kan heugen en dat is natuurlijk Van Morrison. Hij maakt snelle muziek dan je eigenlijk kan afluisteren, dus ik weet niet hoeveel cd's hij maakt. En dit is van zijn laatste cd, The Prophet Speaks. When the prophet speaks, mostly no one listens When the prophet speaks, and no one hears Only those who have ears to listen Only those who are trained to hear Come closer now, I'll tell you with a whisper Closer now a we'll whisper, get in your ear What figures you've got when you get the details Do you understand, do I make it clear When the prophet speaks and yeah, no one listens When the prophet speaks, mostly no one hears Only those that are trained to listen Only those who have ears just took care Do I make myself clear? When the prophet speaks, you got to listen. When the prophet speaks, you got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks. It speaks mainly North Ja, dat was Van Morrison en Joey De Fresco van zijn laatste CD, The Prophet Speaks. Uh, dan gaan we iets anders doen. Een nummertje van Bert Beckerick, gezongen door Simone Kopmaier. Of God. geluisterd naar CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En het was een druk programma. Heel veel stemmen op de achtergrond, maar wel gezellig natuurlijk, want we houden open huis. En ik zou zeggen, we gaan rustig verder met het open huis. Dus kom gerust. Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...